Weer een aanslag geweest dat we moslims zijn, Joden, Christen, boeddhisten, het maakt niet uit. Wij zijn mensen en doen fouten en een mens kan nooit perfect zijn, maar alleen, daar gaat het niet om. Ik sta soms op klaar om honderd in één te bijden, als er eindig zijn zijn in Bergen, De politie staat klaar voor het beschermen wat zacht over zijn tegenhouders en misdadigen, al zijn ze niet altijd op tijd. Ik hou hem op afstand, als er geschoten worden, kunnen ze allemaal ernaast schieten, zoals in de meeste films. Dit is geen film, het is een tekst om te begrijpen dat er onschuldige personen zitten, die je niet moet raken als ze schieten met een pistool vol kogels. Het wapen is een rifle shooter en je je weer om te schieten en niet om mensen te schieten. De meeste shooter games zijn fantastisch spel en je kunt jezelf terug maar in werkelijkheid ben je, je toegedood dood en iets afgelopen. Denk eraan die soort leven in zijn harde strijd. De IE-strijders gingen terugstrijden, dat waren radicale moslims van extremisten. Sommigen waren teruggekomen en anderen steven. Het is gewoon van aardgewoon tegenover de westerse wereld en andere wereld. Op deze weg voel je gewoon gesloten en je raakt niet meer weg. Hun enigste doel is gewoon sterven en andere mensen te doen sterven. Dit is heel erg jammer in het leven. Ik droom er niet van, ik heb andere zorgen in mijn leven. Het leven gaat verder en je staat er gewoon niet bij stil. De vrede begint bij jezelf, van binnen diep in de ziel. Soms is de omgang moeilijk, denk maar aan mensen die zelfmoord willen plegen. Of laat een aanvraag bij euthanasie, dit gaat erom psychische kwetsbaarheid, daar begint er mee. Als een kleine kind heb ik nog geweerschoten gehoord, zoals midden in de nacht kon ik je ogen dicht doen, omdat het zo laat was. Gelukkig zijn er een waarmee je je oren kunt stoppen, maar gebruik amper. Ik loop er niet meer de hele dag rond, want dan ben je er zo mee bezig als een baby. Schieten is zoals liggen, je maakt er meer problemen van alle verpussende eigen en zeker als het dom psychopaat gaat, kun je niet meer loskrijgen van jezelf, want dit persoon is inderdaad een gesloten chaos achter de gevangenis, zodat de advocaten en de rechten hun centjes verdienen. Als politiekers, macht maakt gelukkig en de centjes wegstoppen, Spenderen leert daarmee leven, zo vaak het in het leven. Stel eens, als je gewoon raakt door een geweer en je leeft nog steeds, dan blijft het vastkampen in je leven. Het is net een relatie dat verbogen is met je partner en je kan niet terugkeren. En nooit meer dezelfde pijn willen, je is niet meer te genezen. Maar God is met u en heeft dit niet voor gekozen. Er is geen grotere liefde dan hem, maar hij vergeeft en fout de mensen niet. De afbeelding van Jezus, met vriend, moet je steeds begrijpen. Hou maar op vaststand zodat ze mij niet kunnen raken, want ik schiet niet op mensen, maar op dames. Sommige fatten mensen zijn dames die geen vergeving kunnen aannemen, maar ja, ik ben aan het roepen, want dat hebben zij ook niet graag, ja, want je moet er maar in geloven. Op de Bijbel staat schieten er niet in, en toen in die tijd hadden ze gingen weer maar waarom om te doden. Maar dit blijft dan allemaal rechtvaardige geworden. we maken al eens fouten, maar dit betekent aan God verbonden zijn, aan hem te denken dat hij er is. Soms is het moeilijk om aan te geloven dat hij er is, maar hij schiet vooral niet op mensen, hij heeft het nooit gedaan. Ik ben kwam hier af te ronden, want het is een rol dat sommige mensen niet graag horen. Ik ben geen schoeter, maar als ik echt moet verdedigen tegen het huis, dan schiet ik toch zonder problemen. Ik ben aan Gods kant en laat anderen maar werk van maken, net als advocaten en rechts die zullen de problemen opfrissen.